5 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De koerst een nieuwe orkaan af op Mozambique. Rond acht uur vanavond komt orkaan Kenneth... waarschijnlijk aan land bij de Noordoostkust van het Afrikaanse land. Er worden windstoten tot 200 kilometer per uur verwacht. In een gebied waar 70.000 mensen wonen... dreigen overstromingen, meldt de VN. Zes weken geleden werden Mozambique, Zimbabwe en Malawi al getroffen door orkaan Idai. Door de storm en daarop volgende overstromingen kwamen meer dan duizend mensen om het leven. Tienduizenden raakten hun huis kwijt. De commissie die onderzoek gaat doen naar illegale adopties... wordt geleid door Chibi Joustra, die op 1 mei afscheid neemt bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ook hoogleraar Beatrice de Graaf wordt lid van de commissie. Ze gaan onderzoek doen naar misstanden bij adopties tussen 1967 en 1998. Zo reisden Nederlandse ouders naar Brazilië... om een adoptiekind daar als hun eigen kind in te schrijven... en vervolgens mee te nemen naar Nederland. Daarbij kregen ze mogelijk hulp van Nederlandse ambtenaren. En ook illegale adopties uit in elk geval Bangladesh, Colombia, Indonesië en Sri Lanka worden onderzocht. Minister van Nieuwenhuizen gaat kijken of het mogelijk is om het aantal nachtvluchten op Schiphol terug te brengen. Voor het einde van het jaar verwacht ze duidelijkheid te krijgen. Een kamermeerderheid van de Tweede Kamer wil graag minder nachtvluchten. D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren pleiten zelfs voor een compleet verbod. In Harderwijk is een man met een auto tegen de ingang van het stadhuis gereden. Hij vluchtte, maar is inmiddels opgepakt. Het stadhuis is ontruimd en er is een crisisteam gevormd. En de gemeente Harderwijk heeft nog geen idee waarom het gemeentehuis is geramd. Het weer nog, vanuit het zuiden gaat het op steeds meer plaatsen regenen. In het noordoosten vanavond pas de eerste buien. Nou, Morgen periode met zon, het blijft dan vrijwel overal droog en het wordt zo'n 19 graden. Zaterdag Koningsdag wordt fris met maximaal 13 graden en ook nog altijd kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een stuk drukker dan gebruikelijk op donderdag en dat heeft te maken met ongelukken en met de regen. Wat opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort West en Blaricum staat 10 kilometer file door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht en je bent een kwartier langer onderweg. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht is het druk tussen knooppunt Holendrecht en Breukelen. 20 minuten oponthoud daar. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat het vast tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer. Daar 25 minuten oponthoud. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam drie kwartier vertraging vanaf afrit IJmuiden tot de aansluiting met de A10. Op de A10 heb je een kwartier vertraging door een auto met pech. Tussen afrit Haarlem en knooppunt Koenplein staat het vast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 meet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 I know you there with Don't give up, it's a little complicated All tied up, no more love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 Okay. Ha Makes me wanna fly. me feel alive.